Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Diktangwerk met het NOS Journaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn de PVV en D66 de grote winnaars. Ook de VVD, GroenLinks en alle plaatselijke partijen samen gingen in zetels vooruit.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 PVV-leider Wilders noemde de uitslag in Almere en Den Haag de springplank voor de rest van het land. We gaan op 9 juni de grootste partij van Nederland worden, zei hij. De opkomst was van deze gemeenteraadsverkiezingen historisch laag. Met bijna alle stemmen geteld kwam ruim 53% van de stemgerechtigden opdagen. In 2006 lag de opkomst nog 5% hoger. Het zuiden van Taiwan is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter en was in het zuiden van het eiland op 250 kilometer van de hoofdstad Taipei. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen. Voor de Spaanse kust zijn twee passagiers van een cruiseschip omgekomen toen het werd getroffen door reusachtige golven. Zes andere opvarenden van een schip uit Cyprus raakten gewond. De doden zijn een Duitser en een Italiaan. Het cruiseschip was op weg van Marseille naar Barcelona. Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten met 2-1 gewonnen. In de Amsterdam Arena maakte Dirk Kaart in de 40 e minuut het eerste doelpunt uit hun strafschop. Klaas-Jan Huntelaar zorgde in de 74 e minuut voor 2-0. Vlak voor tijd scoorde de Amerikaan Borja Negra nog tegen. Het weer overdag is het zonnig en het blijft droog. Middagtemperatuur ligt rond een graad of zes. Dit was het NOS Journaal ta <laughs>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 Goedemorgen Zandvoort. Nou, het was dramatisch gisteren wat betreft de schaatsers. Die hebben geen goud gewonnen, maar wel een Nicolien Sauerbrei. Die had mooi goud bij de snowboarders. Nou, wat hebben we meer? Want dit is Goedemorgen Zandvoort. Tom, goedemorgen. Nou oh ja. Wat gaan we doen komende twee uur? Ja, we gaan het over de politiek hebben. Dus... Alweer? Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ze mogen weer hoog van de toren blazen. Gbz, toeren, doet, er, water, GBZ doet, doet dat al. Die watertoren, wou je zeggen. <laughs> ja? Ja. Ja. ja. Gemeente nou, bezit Zandvoort. Hè? <laughs> dat is wel een hele goeie, ja. Gemeente Gemeentelijk bezit Zandvoort. Ja, uh, het lijkt wel alsof ze de sleutel hebben ergens weten te vinden. En, uh, nou, ja, goed, kom zelf maar kijken hoe dat we bij die watertoren. Overigens is dat niet de enige actie, want... De Ouderenpartij Zandvoort geeft gratis een kopje koffie weg. Dat gebeurt niet hier, maar wel op het gastenhuisplein. De dus uh, eerste 30 krijgen een gebakje. Ja, die krijgen. <laughs> God, dat. Uh, oude, dat taart, uh, toe, oude taart, hoor, oude taart. Goed, dat is, dat is, dat is duidelijk. Uh, dit is uh, goedemorgen, Zandvoort, van 27 februari. We gaan uh, natuurlijk uh, straks uh, praten met. Een aantal politici die hier uh, aan tafel gaan verschijnen. Want uh, er wordt natuurlijk uh, het een en ander... Ja, en dan? We hebben het, het, het, heb het wekkertje van uh, Floris uh, Vader. Een gedekt programma. Hoor, dus. um, wie, wie doen er verder mee? Nou, uh, Daan Lefferts is uh, verantwoordelijk voor de techniek vandaag. De redactie in handen van Nel Kerkman. Wetenschap en... Nel. Ja, want is ziek. En ik zie ook uh, de familie Sandbergen hier ook een schoots vertegenwoordigd. Alleen, er zit een, uh, er zit een uh, kloof tussen die twee. Want de één is, jawel, een, <laughs> een politieke, politieke kloof. kloof hebben we het over. Niet over een familie kloof. Uh, de één uh, is het uh, CDA en de ander is van D66. Dus dat uh, hebben we sowieso ook allemaal. Uh, en we gaan zo direct praten met Arlan Berg. Die zit nu gewoon nog rustig aan een kopje koffie. Maar we gaan ook muziek draaien en daar beginnen en we dan koffie aan En die koffie mee. wordt dus gratis uitgedeeld. Ja, door de Dus Iedereen die gewoon wil, ja. wil kijken naar de radio en denkt van... Hé, hey, die kop ken ik. Zou die in de raad zetten? Kom gezellig naar de hand. Dat ja, is heel erg leuk. Don de Grebber deelt graag uit vandaag. Dus, uh, en die, die, die staat ook ergens ergens op. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, we gaan muziek draaien. MUZIEK Radio van de Selector was dat. Uh, we gaan uh, praten met Arlan Berg die druk nog bezig is in zijn paparazzi uh, te kijken van, uh, van wat er nou allemaal uh, precies uh, is uh, gebeurd, gebeurd. denk ik. Ja toch? Goedemorgen Arlan. Goedemorgen. Want uh, het is, ik denk dat, uh, dat de vlag uh, uit uh, kan want na drie jaar hebben jullie eindelijk de contracten weten te tekenen met de gemeente Zandvoort. Klopt. Uh... Waarom heeft het zo verschrikkelijk lang geduurd? Verschillende inzichten van uh, onze standplaatshouders en uh, de inzet van, uh, van de gemeente, dat was... Uh... Verschillende inzichten, wat, wat voor... Uh... Nou kijk, het is zo, uh, onze contracten die zijn uh, afgelopen van alle standplaatshouders in Zandvoort, mm -hmm. maar ook de ventvergunningen, mm -hmm. Ook trouwens de strandpachters. Ieder ieders contract liep allemaal af op 31 december uh, 2008. Uh, dat betekende dat we dus vanaf 1 januari 2009 een nieuw contract uh, moesten krijgen. En uh, dat contract, uh, daar hebben wij om verzocht een jaar van tevoren om overleg uh, uh, op te starten. Was het vorige dan niet goed? Uh, jawel, maar als een contract afloopt, dan uh, moet je gewoon een nieuw contract aangeboden. En er was in die uh, periode van tien jaar was er een uh, grote wijziging plaatsgevonden. Uh, wij mochten vroeger had je als standplaatshouders had je een vergunning voor of visboer, of patatboer, of uh, ijsboer, om het zo maar te noemen. En uh, in 2004 is de Europese wetgeving kracht geworden. En dat hield in dat de brancheering vrij was. Dus iedereen mocht opeens alles verkopen. En dat was het uh, grote struikenblok in de onderhandeling. Uh, Wist de gemeente dat niet? Jawel, maar uh, het, nee? ze, gingen, ze hebben toch het uh, uh, voor zich uitgeschoven. Dat je daardoor de contracten moest uh, aanpassen. Kijk, het betekent dus, uh, er waren heel grote verschillen uh, in tarieven. Een visboer betaalde hm. bijna 8000 euro pacht. En als je een, een uh, snacker had, dus alleen maar uh, patatjes en elf. Kocht, dan hoefde je maar 2400 euro aan pacht te betalen. Een beetje Herman Heijemans, de vis wordt duur betaald. Ja, ja. En uh, kijk, en nu als iedereen dezelfde contracten heeft en dezelfde mag verkopen, dan betekent ook dat je hetzelfde pacht moet betalen. En ja. dat was ja. natuurlijk een oplossing uh, zoeken en vinden. Nu, nu hoorde ik net jou zeggen over van de gemeente wist het uh, dat er dit uh, eraan zat te komen, uh, maar is dan toch niet de kennis van zaken om. En eigenlijk ook bijmachtig om dan dat om te zetten in een mooi contract voor al die standplaatshouders. Ja, maar het probleem is uh, in, de, in de gemeente, ook in de gemeente Zandvoort, uh, is dat in de vergunningverlening, dat is toch een, uh, hmm. een apart vak. En daar is een heel groot verloop in. Ik geloof dat er in de laatste twaalf jaar tien uh, afdelingshoofden zijn uh, gepasseerd. En dat, dat was ook uh, in Zandvoort het geval. Meneer Verzanten ging weg, die liet er dus achter. Die heeft niks opgestart en uh, moest er nieuwe worden aangenomen. En dat heeft het uh, erg bemoeilijkt, uh, de onderhandelingen. Het is specialistenwerk. Ja, het is specialistenwerk. En daarom, ik vind het wel grappig in de verkiezingstijd uh, wat je nu meemaakt. Dat iedereen zegt, we moeten niet veel uh, externe mensen inhuren. Maar... Uh, ook de onze contracten, dat is uh, eer mensen zich daar hebben in uh, verdiept en ook niet de, de medewerker van de vergunningverlening is inhoudelijk op de hoogte van alle contracten. Of het nou een specifiek contract is voor een strandpachter waar hij aan moet voldoen of waar wij als standplaatshouders aan moeten voldoen. Dat is toch een diepe kennis en uh, daar moet je soms dus wel externe voor inhuren. En er wordt heel makkelijk gezegd nu in de verkiezingstijd wat ik merk van nou uh, uh, uh, geen externe meer. Maar het is wel een diepe materie. Nou, maar wordt dat dan niet een tijd dat dan mensen dan toch ook... Ja, het, dat soort mensen maar gaan aantrekken voor ja, het gemeentehuis. Maar ja, kijk, het gemeente Zandvoort is natuurlijk een kleine dorp. Hè? En als mensen dus veel kennis hebben, dan zie je ze toch naar een grotere de gemeente weggaan. Een dan? Want met dan ziet, de... ja, meneer Verzanten, die is dus weggegaan naar ja. Noordwijk of Noordwijk-Routen. Ja. Dus een grote gemeente, verdient hij meer. Dus ja. dat is het, het, het, het nadeel van een kleine gemeente Zandvoort. Dus als mensen te diepe kennis krijgen, dan, dan verlies je ze. Hmm. We zijn alweer met een stukje politiek bezig. <laughs> ja. Maar ik heb ja, nog een trak... Dus praktijk... je pleit er eigenlijk voor om die anders naar het dom te houden. Dat nee, dat, dat niet, maar... Uh, het overlegstructuur ja. kwam daardoor moeilijk op ja. gang. Dat was wel jammer. Dat heeft ons benadeeld. Maar uh, zou het niet uh, beter zijn dat er gewoon een, een, een reguliere landelijke ver, uh, regeling komt... waar je alleen de dus tarieven aanpast plaatselijk? Uh, ja, maar ja, het is, uh, dat is dan ook weer uh, anders. Kijk, hier al in Zandvoort hebben ze voor gekozen om de balancering vrij te laten... Van, vanwege Europese regelgeving. In Bloemendaal bijvoorbeeld... Toen werken ze er helemaal niet mee. Daar kennen ze nog gewoon aparte brancheringen. Je hebt daar een visboer, je hebt daar een, uh, een snackwagen. Uh, die hebben die Europese regelgeving re re nog steeds niet doorgevoerd. En dat, dat, dat wordt pas doorgevoerd als één ondernemer daar gaat klagen: van uh, ik heb een oneerlijke concurrentiestrijd. want mijn uh, collega die betaalt veel minder pacht. Om, mm -hmm. dan, dan uh, gaat de gemeente Bloemendaal verliezen. Maar de gemeente Zandveld heeft de voortouw genomen om de regelgeving aan te passen. Maar ja. sommige gemeentes voeren dat gewoon bewust niet door, omdat het goed gaat. Maar is dat niet verplicht? Uh, de Europese wet gaat toch boven uh, eigen wet? Waarschijnlijk niet. Als het in de nota staat dan. Uh, ik, ik zie dus in vele gemeentes dat ze het nog steeds niet hebben doorgevoerd. Ben of jij er blij mee dat niet. het hier is doorgevoerd? Ja, want het is een. Uh, nu, kan, nu heb je alle standplaatshouders. Kijk, voor sommigen is het zuur als je alleen maar patat verkoopt... en je moet nu uh, uh, ruim meer de dubbele betalen. Dan ben je dat nooit gewend. En, uh, en daar is het zuur voor. Maar uh, voor het aangaan van een contract met de gemeente Zandvoort... als standplaatshouders is het veel beter. Want er is een uniformiteit nou. En dat is veel makkelijker. Als je iemand een vergunning wilt overnemen, dan weet je gewoon heel duidelijk. Dit zijn de spelregels, dit is een pachtprijs. En het, er zijn geen, bijna, ik zeg uh, geen, maar er zijn bijna geen onderlinge verschillen meer. En dat is voor een uniformiteit in de gemeente veel duidelijker. Maar die zijn er dus, dus nog wel verschillen? Ja, er wordt nu uh, met twee uh, standplaatshouders uh, onderling uh, onderhandeld om uh, aangepaste contracten te maken. Wat ons als vereniging wel... Uh, Bevreemd, eh, want het is veel duidelijker om een uniformiteit neer te zetten. Wij hebben nu een, een afspraak gemaakt, houd dat als beleid aan. Maar er wordt er nu toch vanaf geweken. Maar dat is een keuze aan het college, dat moet het college en zelf doen. Heb betalen. je er enige idee waarom dat is? Ja, omdat ze natuurlijk willen dat er op bepaalde standplaatsen maar een bepaalde afmeting van de wagen uh, staat. Ze willen dat er niet op alle standplaatsen wagens van 8,5 meter uh, kan of mag staan. Dus, Bijvoorbeeld het Raadhuisplein specifiek genoemd. Maar ja, dat is een keuze aan, van, van het college. Maar uh, ik dacht dat die, die karren groter mochten worden. Wat zeg jij? Ik dacht dat, ze, dat die wagens groter mochten worden, zelfs 12 meter heb ik gehoord. Uh, uh, dat is wel uh, grappig. In ons vergunning mogen we nu 12 meter inderdaad. Hmm. Dat, dat hebben wij nu gekregen in de vergunning, maar in de nota wat nog steeds beleid is, daar staat 8,5 meter. Dus uh, dat, dat wordt misschien later ooit nog een juridisch speek, steekspel. Als iemand dus een kar wil neerzetten van 12 meter... dat staat in ons mag, maar de beleidsnoten zegt nog steeds 8,5 meter. Maar ja, uh, 8,5 meter, als je een wagen neerzet, 8,5 meter... mijn broer heeft dat gedaan, van de Zeemermin. Nou, dan kan je een heel groot assortiment aanbieden. En eigenlijk is dat ook wel, uh, dat wel genoeg. genoeg tot op heden. Want anders moet je je voorstellen, 12 meter, dat is gewoon zo'n groot opleggen van een vrachtwagen. Hoe wil je dat vullen met handel, joh. Ja. Je weet niet eens meer wat je in de vitrine gooit. Het uh, is te groot. Oh. Op één punt hebben jullie niet je zin gekregen, hè? Nee, dat klopt. Eén uh, punt, uh, we hebben eigenlijk een uh, contract gekregen, wat misschien nog wel beter is dan het vorige contract. We zijn er echt uh, met z'n allen gelukkig mee. Het uh, was een, echt een lange strijd, want daar verbaas je je over dat er zo'n strijd is geweest. Uh, uh, want... Uh, er is niet een goed vooroverleg geweest. Hè? De, een, de ambtenaren van de vergunningverlening... Die, die presenteerden een contract. En daar moet je dus tegen vechten. In plaats van een, uh, eerst een, een overlegstructuur. Ja. Ja. Maar het lijkt wel of je nog toch twee verschillende partijen bent. Terwijl dat eigenlijk dus... Uh, toch gemiste kans is, vind ik zelf in deze ronde geweest. Dat je toch als... als ...twee Kemphanen tegenover elkaar opgestaan. gestaan. Maar één ding hebben we nog helaas niet kunnen bereiken... ...en dat is de dagelijkse ontruiming. Met name bij ons, uh, wat in ons vereniging speelde... ...is het stukje op de boulevard Bena, ...tussen Zandvoort en Bloemendaal... ...wat pas is uh, herontwikkeld. Daar hadden wij graag vaste... Uh, verkooppunten gezien. Of je dat nou een kiosk noemt, of een uh, niet verrijdbare wagen, dat is uh, dan weer een uh, latere discussie. Maar wij hadden daar iets graag uh, willen uh, neerzetten, wat langere tijd had kunnen staan. Dat hebben we ook ingediend weer bij de structuurvisie, Parallensee. Want je had daar bijvoorbeeld mooie kiosken kunnen neerzetten, of geen verrijdbare wagens, uh, die een thema hadden, bijvoorbeeld een, in een model van een bomschuit gebouwd, of in een model van een vuurtoren. Dan had je dus uh, een uh, unieke uitstraling voor de boulevard van Zandvoort gehad. Ja. Is dat ook een gemiste kans dan? Dat vinden wij een gemiste kans, ja. We hebben dat helaas niet kunnen doorvoeren. Kijk, het beleid van, uh, van de verrijdbare wagens... dat is twaalf jaar geleden ingezet. Mm -hmm. uh, toen is gezegd vanaf 2009 moet iedereen elke nacht uh, wegwezen met elkaar. En dat hebben wij helaas niet kunnen omdraaien. Dat is, uh, dat is jammer. Maar uh, wie weet is dat de volgende tien jaar aan de beurt... dat uh, mensen uh, op, op het uh, idee komen om iets moois te ontwikkelen op Boulevard. Kijk, de strandpavioens hebben ook allemaal een vergunning... Uh, Tenminste allemaal, we hebben nu vijf paviljoens die daar dag en nacht mogen blijven staan, ook in de wintermalen. Ja, nou, die is de tweede nu. Ook, ook dag en ja. nacht hè, blijven staan. Ja. En wij hadden dat ook graag gewild, dat wij een verrijking werden voor de boulevard. Om daar dus iets, in plaats van een verrijdbare wagen, iets te ontwikkelen wat een, echt een verrijking is. Bijvoorbeeld met een, een thema, of het een bomschuitverkooppunt is, of een vuurtorenverkooppunt. Ja, daar had je wel meerwaarde gehad, denk ik. Maar uh, hebben ze ook argumenten aangedragen waarom dat niet kan? Ja, dat is, dat, dat is een van de lange strijd geweest omdat het niet kan vanwege het bestemmingsplan. Maar dat bestrijd ik nog steeds, want dat is niet waar. Een bestemmingsplan. Wij staan als, in het bestemmingsplan staan wij uh, aangeschreven als, uh, uh, als uh, verkoopplaats. Uh, als tandplaatshouders staat in het bestemmingsplan. En er staat in het bestemmingsplan niks over een dag- en nachtbepaling. Dus uh, om ons af te wijzen op een bestemmingsplan, is onjuist. Alleen, de gemeente is wel consequent. Ze hebben er twaalf jaar geleden ingezet, het beleid. En ze voeren het beleid nog steeds uit. Dus dat is een kracht van de gemeente. Mm -hmm. Dat ze een consequent uh, beleid voeren. Ja? Moet dat wel uh, veel meer gebeuren, dat uh, consequente beleid? Nou, als, ik zou dat liever anders. Uit jouw in. oogpunt als ondernemer zijn. Nou, soms is, het wel, uh, soms, soms is het wel handig dat, weet je ja, toch dat waar er je een duidelijkheid is. Ja, waar, ja. Je ja. waar je toch aan toe bent. Ja, maar dat geldt meer eigenlijk voor een handhaving. Dat er, uh, kijk, een, uh, iedereen moppet in Zandvoort dat er bijna geen handhaving is. Ja. En, uh, en, en de handhaving zou eigenlijk veel consequenter beleid moeten voeren. Maar nu in mijn contract hebben ze, hebben ze, hebben ze een sterk punt om ook consequent beleid uit uh, te voeren. Ja, ik, ik, ik vind het jammer. Ik had graag een andere zienswijze willen mededelen en dat is niet gelukt. Mm. Maar ja, dat... Uh, ik... Uh, ja, bent, ja. Wij zijn wel voor de rest uh, erg blij met het contracten. Alleen, nu gaan pas de onderhandelingen start van de ventes op de strand. We hebben nu alleen de contracten behaald voor de standplaatshouders. Ja. En we gaan nu in gesprek over de ventvergunningen op het strand. Uh... Randelt dat dan ook? Nee, maar dat zit dezelfde uh ,zelfde slag natuurlijk. De ja. balancering is vrijgegeven. We hebben daar patatwagens die rijden voor uh, 800 euro op het strand met een vergunning. En we hebben daar viswagens die rijden voor 6800 euro uh, voor een vergunning. Kijk, en iedereen mag nu hetzelfde verkopen. Dus dat betekent dat je daar dat tot elkaar moet komen. Waarom is eigenlijk ooit die, dat prijsverschil gemaakt? Heb je enig idee? Nou, er is daar een, uh, een onderzoek geweest in, uh, ik geloof, 98 of 1999. uit oud het onderzoek dus? Ja, een oud onderzoek. Tot, uh, en, en toen was het zo dat de visboeren wat uh, meer konden verdienen als snackerhouders, Omdat ze meerdere dagen hun handel konden neerzetten. Ja, er schijnt dus meer trek in te zijn in een vis langs het strand en boulevard. Dat is een oud onderzoek. Het is gebaseerd ook meer op niks, want de inkoopprijzen van de vis is veranderd, et cetera. Uh, maar er is daar een hele gekke groei ontstaan in, uh, in pachtprijzen. Uh, nou, iedereen is er van, uh, van uh, bewust, ook alle ondernemers, hoor. want... Uh, van de 15 standplaatshouders zijn er 14 lid. Dus uh, we zitten met z'n allen. Uh, hebben dat idee ook, dat, dat hè, onderzoek helemaal niet meer klopte. Uh, maar dat is een, een, een oud gegeven: dat daar een heel wild is ontstaan in pachtprijzen. Maar, maar ja, daar gaan we nu vanaf, ook met ventvergunningen. Arlon, is het nu zo dat uh, alle pachtprijzen. Omhoog zijn getrokken of zijn er ook. Gemiddeld. Nee, het is gemiddeld, is gemiddeld geworden. Gemiddeld. Dus de opbrengst he, is ongeveer hetzelfde. Precies, de gemeentelijke opbrengst is hetzelfde. En, uh, kijk, de gemeente heeft ons het eerste voorstel gedaan waar wij absoluut niet mee eens waren dat de visboeren ooit uh, 8000 euro hebben betaald. Wij hebben het kunnen betalen, nu moest iedereen er maar betalen. Hmm. Maar dan betekent het dat wij met z'n, de hele branche, met z'n met allen, dat wij een 67% pachtverhoging kregen. En daar hebben wij toen tegen geaggregeerd in de gemeenteraad in de commissievergadering dat dat oneerlijk is: een pachverhoging 67%. Toen hebben we aangetoond wat heeft het ge, uh, de gemeente Zandvoort. Dat was 110.000 euro. Dat brengen de vergunningen jaarlijks op voor de standplaatshouders. Nou, deel dat door de aantal standplaatshouders en dan kom je op gemiddeld bedrag uit. En daar zijn we nu op uitgekomen. Okay. Een eerlijk bedrag. Even een heel andere vraag. Heb jij nog leuke plannen voor Zandvoort? Leuke plannen voor Zandvoort. Ja. Nou, ik had graag de Noordboulevard benad willen ontwikkelen. Dus <laughs> ik uh, breng het nog steeds in in de structuurvisie. <laughs> het wordt nog een keertje behandeld in de commissievergadering. Uh, dat is met de, met de laatste raadsvergadering is dat besloten. Dat is een opdracht eigenlijk geweest. Dus ik komt nog een keer te sprake. Dat is mijn ontwikkeling voor Zandvoort ja. uh, in de structuurvisie. Uh, een thematische aankleding op de Noordboulevard. Zo noemen wij dat. Ja, en op iets wat kortere termijn... Nou, ik ben natuurlijk erg bezig. Met de zeepkistenrace ja? uh, ben ik erg bezig. Of we gaan uh, 29 augustus weer de Solex race doen. Dus evenementjes blijf ik wel uh, mee <laughs> bezig. Jaap Kroon die is erg druk bezig op uh, 8 juni. Uh, Gassersplein, een vismaaltijd uh, verzorgen. Dus wij als ondernemers zijn wel uh, actief. Zijn actief. Ja, dat dacht ik wel, ja. Okay. Arlan, we wensen jou een heel goed seizoen. Bedankt. Met heel, heel veel mooi weer. Ja, en bedankt dat ik hier mocht praten dat we erg gelukkig zijn met de overeenkomsten. Ja. Dat straal je ook uit. Ja. Dankjewel. Tot ziens. De plaatjes die ik ook al wel eens verwacht bij zo'n zender als waar wij nu actief zijn. Zeker in de beginperiode dat we hier actief waren, ook alweer 20 jaar terug. Uh, Rosella met Faith. Nou Tom? Ja, de rest van de, Goedemorgen Zandvoort uh, staat in het teken van de politiek, van de gemeentepolitiek zelfs. Hoewel er uh, ook landelijke partijen aan meedoen. Ja, ene van zit uh, nu tegenover ons. Ja. Ja. Ja? Gert-Jan Bluis gert -Jan Bluis, goedemorgen. goedemorgen En de ander is van een uh, lokale uh, partij Dat is Karel Simons, goedemorgen Goedemorgen allemaal Ik ja. ja. kom de, daar nog uh, even, straks nog even op terug Prima. Ja. Maar uh, alle uh, partijen hebben van tevoren een uh, pamflet toegestuurd gekregen Afkomstig van de Zandvoerder Frederik ten Brink Die uh, aandacht vraagt voor een groot probleem De laatste jaren heeft de overlast door hechten uit de Amsterdamse waterleidingduinen Aan de Zuiderrand en achterliggend gebied ...meer en meer dramatische vormen aangenomen. Schade aan tuinen en groen is groot. De verkeersveiligheid s'avonds, s'nachts en morgens vroeg is een serieus probleem. Een hertenfecaliën, tot in de Gerkenstraat en op het schoolplein van de Oranje-Nassau-school... ...zijn een potentiële infectiebron die door de gemeente serieus genomen dient te worden. Door een totaal gebrek aan beheer van de hertenpopulatie van de kant van de gemeente Amsterdam... Groeit het hertenbestand ongeremd en blijven zwakke dieren in leven? De hertenpopulatie is daardoor extra gevoelig voor epidemieën, die daardoor mogelijk ook bedreigend kunnen worden voor de volksgezondheid. Als betaler van gemeentelijke en provinciale belastingen doe ik mijn recht gelden op een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving. Daarom start ik een intekenactie in de Zuidrand en achterliggend gebied voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen om dit thema op de agenda te krijgen. Was getekend, Frederik ten Brink. Ten Brink. Ja. En hij heeft daar dus twee vragen aan uh, toegevoegd. Uh, Gert-Jan Bluis en uh, Carl Simons hebben die vragen ook in handen gekregen. Ja. Vraag 1. Welk concreet beleid staat uw partij voor ogen om de bewoners van de Zuiderland en achterliggend gebied te vrijwaren van deze schades, gevaren en bedreigingen? Karl. Nou, in eerste instantie ga je natuurlijk uh, kijken wat doet de beheerder. Maar wat de beheerder doet, dat weten we intussen. Want die is dus niet bereid uh, het hek aan de Zuidrand uh, door te trekken verder op het, uh, op het gebied van, uh, van Zandvoort. Uh, met andere woorden, dan moeten we zelf iets doen. Eventueel in samenwerking met uh, de provincie. Maar ik heb er vorig jaar, midden vorig jaar ongeveer, ook uh, vragen over gesteld aan het college. Uh, de problematiek werd daar heel zichtbaar, maar effectief is er nog niets aan gedaan. Dus wat mij betreft moeten we er iets aan doen. En concreet, wat moet nou, er dan gebeuren dan? In Bijvoorbeeld, een van. De, of, ja. in, in, ik heb het net al gehad over het hek doortrekken. Je zult dus iets moeten doen dat het gebied afgeschermd wordt. Uh -huh. He, je kunt dus niet in het beleid van Amsterdam treden. en te zeggen: ja, we gaan zelf dat wel beheren. Uh -huh. Dat kan dus niet. Uh -huh. He, dus dan zul je wat anders moeten doen. en die herten daar binnen houden. Een verdere oplossing is. wat, vol, wat dit jaar dus ook uh, van. Uh, uh, gaat gebeuren dat is het, het maken van het ecoduct. Hè. Maar dat duurt natuurlijk toch wel wat langer. Dus ja. dat is te lang om daarop te wachten. Dan hebben die herten een doortrek. Niet alleen de herten, maar alles wat flora en fauna beheerst. Dat kan dus daar uh, over die natuurbrug uh, die ook blijven... naar de noordelijke gebieden gaan. Maar een hek zal dus nodig zijn. Als het, her, ja, als het hert denkt en... van ik wil helemaal niet uh, over die brug, maar ik wil gewoon lekker in uh, Zuid uh, ja, uh, tuinen knabbelen. Of aan de kanten van het strand. Uh, daar kan, daar, dat, dat, dat blijft ja, natuurlijk want... altijd. Hè. Dat ook blijft oort. open. Herten op het strand bijna. Die, ja, uh... ja, ja, ja. He, dus aan die kant, ik geloof niet dat je dat helemaal kan afzomen. Maar ik denk wel dat we ons wel sterk moeten maken om op kortere termijn uh, aan de zuidkant dat hek door te trekken. Ja, om even heel concreet te zijn. Dan uh, naar de buurman, want ook ja. jij ontkomt niet nee, aan die dat, vraag. Dat is zo, ja, dat, dat, ik, meneer Sandberg zit naast me, ik moet hem toch toespreken. Ik zeg, waarom hebben we dat in het verkiezingsprogramma opgenomen? Maar ja, je kan niet overal alles voor zijn. Dus ja, maar ik denk dat het, het, het verhogen van het hek uh, wat ze gedaan hebben langs de Zandverslaan... Ja. volgens mij heeft dat gevolgen voor dit. Het is heel simpel, het hek gewoon door, ook daar verder verhogen. Nou, als je geld hebt om dat, dat hele stuk te doen... Hebben we dat? Nee, dat is de, voor de waterlijn in Duidelijk. Dan kunnen wij ze denk ik toch wel gewoon verplichten via een of andere manier. Dat ze dat ook moeten doen. Want inderdaad, de veiligheid enzovoort is in het geding. Ze komen ook in de straat. En er vinden veel. Op zich is het. Aan de ene kant is het mooi, want we vinden het is dus nu trafeele plaats. Laatst liep ik in de s s'avonds laat. Mm -hmm. En er kwam van de ene kant kwamen er twee vossen aan en de andere kant uh, reden. Dus ik wa waande me bijna bij mijn broer in Oeganda. Ik denk, nou, op zich is dat wel leuk. Maar het klopt vanille, natuurlijk niet. Het klopt niet. Ze vernielen veel. Uh, je moet je hek dicht houden. Je moet in plaats van uh, bepaalde begroei, je moet je andere begroeiing nemen. Dat, dat, wat ze weer niet eten. Op zich is dat helemaal niet zo goed voor de natuur. Maar... Dat dit kan niet. Ik denk dat het fauna beheren daar moet ook naar gekeken worden. En dan moeten ze dan maar op reisniveau uh, tegen Amsterdam zeggen dat er toch maar weer uh, is, uh, wat jachtgebieden worden geopend soms. Want dat was vroeger ook heel normaal. Maar ja. maar ja, dan krijg je in Nederland weer dat iedereen zich er weer mee moet aan moet bemoeien. En uh, ja, totdat er echt een, keer, echt een keer een ongeluk gebeurt. Want, want ze zijn echt onbreekbaar, die beesten. Vooral, ja. uh, als je smorgens vroeg, ze schieten alle kanten op. He, ja. Hebben we dan, dan niet, uh, hè? want er wordt ook wel eens gezegd, we hebben het over een menswaardig bestaan. Maar hebben we het dan ook over een dierwaardig bestaan? Ja, ik ga toch weer nee, even... Weer voor ja. die dieren, het is hartstikke leuk natuurlijk dat je bij iemand gewoon fantastisch lekker in zijn, in zijn tuiken knabbelen aan allerlei lekkere groen. Ja, maar dan dat dus, betekent nou, maar als ik het zo hoor, een uh, dierwaardig bestaan betekent dat het te veel zijn. Ja, er zijn er, zijn er te veel. Ze, ze, doen, ze doen er verder niks aan uh, om, om, om de populatie op peil te halen. Ja, in ja, grote eigenlijk. natuurparken, daar wordt allemaal, er is een jachtbeleid. Ja. En dat hou je in stand. Want ze kunnen niet buiten die gebieden, want dan komen ze in de, in de samenleving. Met andere woorden, dan moet je een jachtbeleid voeren om dat op pijl te houden. Ja. En dat gebeurt niet. Maar nou ga ik even toch uh, even proberen mij te verplaatsen in uh, een partij die opkomt voor de rechten van de dieren. Ja. Die zijn daar niet zo blij mee met dit uh, verhaal en die komen nou, met hele al andere alternatieven. Ik denk dat je twee meningen tegenover elkaar zet en zegt alles moet blijven leven. Of je hebt een heel evenwichtig jachtbeleid zoals je dat ook op de partij Ja maar is afschieten dan de oplossing? Vraag ik mij af. Uh, het lijkt mij wel ja. ja. Ik denk dat je dan gewoon een jachtbeleid moet voeren. Ja hoor. Zoals dat ook op de, op de Hoge Veden gebeurt, daar heb je ook een heel duidelijk jachtbeleid. De, de populatie is er, maar wordt in stand gehouden omdat je niet de natuurlijke vijanden meer hebt die dat doen. Hebben jullie enig idee of het college zich hiermee bemoeit? Uh, op mijn vragen van vorig jaar heb ik de indruk van niet. ...daar wordt gelobbyd, maar niet meer dan dat. Dus het is nog te weinig concreet naar mijn zin. Maar het is de provincie, denk ik, die, die hier wel mee bezig is. Ja, en en uh, ja. daar nodig aandacht voor heeft. En uh, daar, denk ik, ook uh, mee bezig moet gaan. Want het gaat natuurlijk ook over de, de, de gebieden die ertussen liggen... ...wat er geen gemeentelijke gebieden zijn. Ja. En uh, ja, Dus de provincie zal daar, denk ik, toch wel eerder van Maar de, de, de plek waar het hek staat, is toch gemeentegrond... Ja maar een nou, hek is niet ja. van de ja. gemeente dat hek nou, je, van kan de toch lagen. je kan ja. toch een eigen hek ervoor ja, zetten Ja dat zou kunnen we ze aan een eigen hek kunnen plaatsen Ja, ja. ja dat ja. zou kunnen Maar over nog even over de oplossingen Van het uh, alternatief mm -hmm. Je kunt die beesten toch ook Op een, een of andere manier ja, uh, Vangen en zeggen van We gaan even proberen ze Te steriliseren en noem maar op uh, Onvruchtbaar maken, want dat is denk ik, denk ik ook niet. Ik denk dat een e dat een echte oplossing is. No. Ik denk Wie? dat uh, uh, schieten en opeten de goede oplossing is. Dus, uh, dus uh, binnenkort is dat een nieuwe toeristische <g> attractie in, uw, uh, in jouw ogen. Schön, Binnen een evenwichtig, ja, dus <laughs> evenwichtig jachtbeleid, natuurlijk. Ja, ja, ja, evenwichtig jachtbeleid. Evenwicht, ik denk dat oude bierman die in komt, want dan gaan ze van de Amsterdamse waterlijn in Duiden naar de Zoomfortse waterlijn in Duiden. Dan mogen ze bij ons afgeschoten worden of zo. misschien dat dat gaat gebeuren. Maar dat mis ik in beide verkiezingsprogramma's. Was, dat het een toeristische attractie zou uh, kunnen worden. Maar vinden jullie niet dat er in Zandvoort al genoeg bokken worden geschoten? <laughs> ja, het is uh, genoeg bokken. He. Ja, je aan het. aan te kijken, Tom. Zullen we overgaan tot ja, ja. uh, de stellingen die uh, Nelk Kerkman uh, bedacht? Het lijkt me he? een goed, uh, goed plan. En heb jij de wekker opge opgewonden? Dat, dat ga je nu doen. Dat ga ik ja. nu doen. Dat is drie minuten hè? Drie voor, voor de eerste stelling. Nou, Die eerste stelling, daar ga ik dan nu eventjes uh, daar het een en ander over zeggen. De, de eerste stelling, toekomstige... Uh, voordat te stellen, Ja, dat, dat is flauwekul. Maar toekomstige vier jaar, geen flauwekul subsidies, zinloze bureaucratie en geen greep in de portemonnee van de burger... Dat is de eerste stelling. Oh ja. uh, nou, ik, denk, San, hey, ik vind toch dat uh, de Eminem Griezen mag dat, uh, mag dat uh, toch als eerste doen. Karl, ga je gang. Nou ja, ik denk dat een, een aantal dingen, het zijn, nog, het zijn drie vragen bij elkaar als ik het goed uh, uh, vertaald heb. Dan, ga, dan, uh, ga dan over geld. Het gaat natuurlijk over geld. En dan zeg ik, nou ja, je moet in ieder geval niet, zeker niet in deze tijden, te veel bij de burger gaan zoeken. Die dingen die nodig zijn, daar ontkom je niet aan. Want we gaan natuurlijk wel, laten we eerlijk zijn, een tijd tegemoet van bezuinigingen. Dus uh, het zal überhaupt al moeilijk zijn en bij keuzes samenhangen... ...dat je dus die dingen die nodig zijn... ...die vanuit het Rijk opgelegd zijn aan de gemeente... ...dat je die kan uitvoeren. Hm. Met andere woorden, het wordt straks een tijd van keuzes maken. En, en dat zal lastig genoeg zijn. Uh, ik denk dat in de vorige periodes dat het nog heel anders was om te besturen... Uh, ...met redelijk ruime fondsen. En als die fondsen beperkt worden, nou dan wordt het keuzes maken. En dat is nooit leuk. Wat leg je dan bij de burger neer? Want dat is de vraag. Dan zeg ik, nou ja, niet, niet wat onnodig is, niet te veel. We zullen ook zeker proberen die lasten zo laag mogelijk te houden. Maar ik denk dat je de andere kant uh, eigenlijk naar eigen, het eigen beleid moet kijken. En dat is een van de dingen die, ik geloof het CDA ook, maar zeker ook wij in ons programma hebben gezet. Dat is uh, minder regels, meer service. En daar hebben we niet alleen een loze kreet van, dat is wel goed als we dat doen... Maar daar hebben we twee dingen bijgezet. Tien regels van dat zou kunnen. Daar zou je mm -hmm. aan kunnen denken om dat te doen. Maar ook het punt om uh, een portefeuille in te stellen van iemand in het college straks die daar ook voor zorgt. Mm -hmm. Iemand in het college dus? Een wethouder die een wethouder, gewoon... Met, een, die, die, die, die dat als zijn portefeuille heeft om te zorgen voor meer wet, Een wethouder met uh, de portefeuille bureaucratie? Nou, welke naam je het ook geeft. Ja. Ja. Orde regelmaat. Oké, okay, orde en ja. regelmaat. Nou, dat, dat is iets, denk ik, ook voor het CDA, ja. want waarde enorme. Uh, nee, dat... even, de, de wekker is al niet gelopen. Oh, sorry. Ja, het uh, ja, ja. <laughs> ja, is maar, goed dat je me erop wijst, Tom. OPZ wijst in zijn verkiezingsprogramma uh, tariefverhogingen niet af. Nee, dat klopt. Kijk, sommige dingen uh, hebben heb het even over uh, rioolbelasting. Ik denk dat je over rioolbelasting, uh, daar kun je, moet je helder over zijn. Uh, soms dan moet je een, een, een doorgaande verhoging niet onderbreken. Want als je die onderbreekt, dan kom je op een afstand die je eigenlijk nooit meer kan inhalen. En het is heel hoog nodig dat in bepaalde buurten die steeds nog laag liggen, dat daar de riolen natuurlijk goed uh, onderhouden worden en eventueel opnieuw. Dat betekent toch ook keuzes maken? En dat, ook dat is keuzes maken, ja. ja. He, alleen zul je dat niet excessief moeten doen. He. Je zult die, die verhogingen binnen het reden moeten houden. He, dus ergens tussen de 2 en 5 procent. Ja. Uh, het CDA, daar zitten nu naast elkaar, die heeft dus ook een bepaalde uh, uh, regeling uh, voorgesteld. Waar je... De, uh, uh, kleine verhogingen hebt, dus dat het... Kijk, in geld is dat uh, vaak het kwestie van 5 of 10 euro uh, wat het uitmaakt. In percentage moet je dat anders vertalen, maar dan moet je wel blijven verhogen om op peil te blijven. Ja, ik weet, ik heb ook een kleine inleiding gegeven, dus een kleine verlenging mag nog, maar uh, gaat algemeen belang boven een uh, klein belang in de politiek? Dat lijkt mij wel, ja. Ben, ja? ja? algemeen okay. belang gaat voor. Oké, okay, nou dan uh, dezelfde, hetzelfde verhaal aan uh, Gert-Jan Bluis. Uh, drie minuten uh, over die wethouder bureaucratie. Waarden enorme. Nou, dat heeft uh, het CDA landelijk zeker in zijn drie staan. Oké, maar het gaat hier dus met name om een combinatie van onnodige subsidies, bureaucratie, regelgeving eigenlijk en, en, en welke budget heb je ter beschikking. Mm -hmm. Nou, één ding is het belangrijkste. Dat, dat we weten wat we hebben en wat we mogen uitgeven met elkaar. En dat we een vorm van budgetdiscipline dus hebben. Zowel de ambtelijke organisatie als het college als de gemeenteraad. Nou, die is er geheel niet. Want we doen, iedereen doet maar wat op dit moment. Het afgelopen vier jaar is dat gebleken. Er is gigantisch veel geld uitgegeven. En we hebben nog wat potjes, maar we weten niet meer waar het eind zit. En CDA heeft twee jaar geleden al, al bezuinigingen voorgesteld van rond de 500.000 euro. Vorig jaar... En dat was allemaal niet nodig op dat moment. En Potverteren? We, ja, nu is het wel nodig. En er is gewoon te veel geld uitgegeven. Terwijl iedereen wist dat, dat die, die vermindering er aan zou komen. En dus we, we reageren dus ook veel te laat. Noem eens voorbeelden. Noem eens voor... nou, voorbeelden die ik noem. Bijvoorbeeld de hele ontwikkeling van de, de Middenboulevard. He, het, het, tot nu toe heb ik gewoon 1,2 miljoen gekost. Is 7 ton afgeboekt. En dan heb ik het nog niet over de kosten van de amperlijke capaciteit. Ja. En dat geldt dus voor al die plan en regelgeving, die kosten gigantisch wel capaciteit. En het levert relatief te weinig op. Dus, en als je dan met minder om moet gaan, zoals het nu aan de hand is. Het bedrijfsleven zit gemiddeld op min 10%. Hè? Nu, nou, wij zullen ook naar min, minstens, naar min 10 moeten. Nou, dan moet je dus met minder mensen. Hetzelfde gaan doen of meer gaan doen. Nou, dat, ja. dat kan makkelijk. Ja, en wat gaan jullie er dan aan doen als jullie dan in het college zouden zitten? Gaan jullie dan maar hetzelfde ik... doen als uh, wat er in de afgelopen nee, vier nee, jaar nee, nee. is? Nee, we gaan eerst we gaan eerst zorgen dat er een wethouder komt uh, die financieel beleid doet en echt aan budgetbewaking en niet. Dat elke portefeuille heb zijn Hebben jullie al een kandidaat? Wij hebben genoeg kandidaten. Heb nee, maar, lijst gezien. maar speciaal voor financiën? Voor financiën hebben we zeker kandidaten. Okay. ja. Nee, ja, tuurlijk hebben we daar kandidaten voor. Noem ze eens. He? Die zit voor ja, je. Ja, ik, ik, ik, ik, zelf ben ik wel aardig <laughs> gelegd, Maar, maar ja? nee, maar het, het, het ja, moet, maar, dus maar, dus een wethouder We hebben het niet over zakgeld. Nee. Nee nee, nee, nee, nee. Maar er moet een wethouder <laughs> ja, ja, ja. komen die de budgetten bewaakt. Overal. Dus niet elke, zoals nu het is. Elke wethouder bewaakt zijn eigen budget. En het is... Ieder voor zich en God voor ons allen. En uiteindelijk moet de gemeenteraad dan weer goedkeuren wat er overschreden is. En dan kan je later van het college door. Ja maar de gemeenteraad heeft dat goedgekeurd. Ja nadat er een voorstel van het college is. Een goed voorbeeld is de Rio-rechten. Die gaan de komende jaren tot 60, 70% procent omhoog. Omdat we de veegkosten gaan doorbreken. Op zich vind ik dat niet zo erg. Maar daardoor ontstaat er wat ruimte in de begroting. En nou, dat vind ik als overheid als het dan zoveel meer kost. Dat je dat anders moet verdelen. Dus er moet ook een herverdeling komen. Van de kosten. Ja, van de kosten. En grote projecten moeten gewoon gedragen worden door degene die die grote projecten wil uitvoeren. Ja. En het, daar is dus geen ruimte meer voor om dat uh, in uh, grondexploitaties te stoppen. Die het uiteindelijk leiden tot afboekingen. We hebben dat nog eentje keer op de middenboulevard. Die zit ook nog steeds vol met geld. Nou, ik moet nog maar zien hoe dat afloopt ja. Dus we moeten ook risico spreiden en risico's gaan vermijden. Duidelijk verhaal. Nou, vol volgende, de stop. Ja. volgende stelling. Volgende nou, stelling, daar gaan we maar weer. De, uh, door zorgvuldig beleid kunnen veel juridische kosten worden bespaard. Ik ga toch weer naar de, eerste, naar de andere kant, naar Carl Simons. Want ja, ik vind dat, uh, dat jij mag beginnen weer gewoon. Oké. Okay. Nou, ja? daar zijn we ook uh, heel duidelijk over. Als we het hebben over juridische kosten, ja. dan uh, zijn dat dingen die uh, veel te veel nog optreden. Ja? Voorbeelden zijn uh, duidelijk te noemen van van zaken waarvan we zeggen: nou, zonder van het geld, er is ja, nog steeds. Ja, zoals? Uh, nou, neem even Tolweg, de, de rotonde. Ja. Welke rotonde? De rotonde de, die gepland is tussen Tolweg en En uh, Die nog steeds niet uitgevoerd is, wat uh, gewoon een verkeersonveilige situatie geeft. Ja. Ja. Dat is alleen maar uitgesteld door juridisch hakketak. -hak Daarnet uh, bij, bij de strandpachters hebben jullie het ook gehoord, hè? onderhandelingen plegen en, en ik denk dat het daadkrachtiger moet zijn om bij elkaar te komen en afspraken met elkaar te maken en dat vooraf en duidelijk en binnen een veel kortere termijn te doen. Zorgvuldigheid ook? Hè? En dan verzeil je dus oh, ook, tuurlijk. Ja. Maar je verzeilt dus in kwesties die je had kunnen voorkomen. En dat is doodzonde, dat gebeurt nog steeds te veel. Uh, ja, want... Uh... Je noemde dus net die rotonde. Ja. Dat, dat kost dus uh, de gemeenschap gewoon geld. Daar heb ik het over. Nou, het kost het, het niet ja, onmiddellijk geld, kost, nou, maar ja. het is onveilig. En het is natuurlijk een project. Die, die, die, die, die straten zijn van uh, riolering voorzien, die zijn... Heringericht en dat zou afgemaakt worden met die rotonde om tot een volledige ontsluiting te komen van al die wegen op elkaar. Ja. En dat gebeurt dan niet, dat blijft dan liggen vanwege één klein geschil wat er speelt over grondverwerving, wat nodig is voor de aanleg van die rotonde. En dat blijft dan hangen, dat duurt veel te lang. En dat moet sneller. Veel natuurlijk. En, en niet alleen sneller, maar ook de kosten ervan, van het juridische ja. Ding, ja, maar mag het dat juridische geding. Maar mag dat dan verhaald worden op de gemeenschap? Dat is mijn vraag. Want dat zijn in, toch in eigenlijk feite, gewoon plunders van een overheid die dan op een gegeven moment... Ja, ik bedoel... In feite mag dat niet verhaald nee. worden, want je moet die dingen voorkomen. Hm. Je moet veel meer en, en actiever zaken doen met elkaar. Wat vind jij van het uh, verslag van de Algemene Rekenkamer over de juridische zaken? Ja, zaal? afschuwelijk. Absoluut. En ik vind ook dat uh, in datzelfde verslag van de rekenkamer, waarvan de titel al uh, duidelijk genoeg is, dat uh, de mensen daar lering uit moeten trekken. Oftewel, het college heeft daarop gereageerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind de reactie van het, uh, van het college uh, niet goed... Ik vind, als je dan uh, bepaalde feiten uh, naar boven komt via dat rapport van hmm. de rekenkamer... ...die moet je dan serieus nemen en zeggen, nou daar heb ik lering uit getrokken... ...dus ja, uh, trek dan dat boetekleed aan en zeg, we hadden het anders moeten doen. College ondersteunende partij ben jij ook, Ja, hè? natuurlijk. Ja? zeker. Nou, maar okay. als je dan een rapport krijgt waar duidelijk in staat dat is niet goed gegaan... ...nou trek er dan lering uit. Go goed. Uh... Ja, het dan wekkertje wordt de... op... oh, oh, oh, oh, even wachten ja, ja, totdat het ja, wekkertje opgewonden de... is en dan mogen we maar praten. We zijn opgewonden, we zijn opgewonden. Waarop het met elkaar opgaat en helaas is dit een moet een bokswedstrijd. dat ja. de, dit college er al helemaal niet is in geslaagd om tot compromissen en snelle besluitvorming in dat soort zaken te, te komen. Ja. Uh, als je de, de ontwikkeling op de, inderdaad de Tolweg Haarlem straat neemt, ja. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. Uh, ja. uh, ze, weten, ze weten eigenlijk niet wat ze willen. Eerst wordt er tegen de raad geroepen van, ja, dan gaan we er wel een andere oplossing voor zoeken. Er zijn notabene door bewoners andere oplossingen aangedragen. Wordt daar dan niks mee gedaan? Daar wordt dan? dus niks mee gedaan. En, en nou, okay, dat is dan op zo'n zo detailpunt... En er wordt gewoon, gewoon helemaal gewoon verkeerd gehandeld en gewandeld en, en nagedacht... en gewoon dus niet in de praktijk gekeken van... jongens, hoe lossen we dingen nou op? Dat is dus één kant van. Dat is meer aan de uitvoeringszijde en dat is meer het college. En dan moet uiteindelijk de raad weer beslissen tot onteigening... en het de raad het weer gedaan, maar dat is onze schuld. Niet. Nee. Dus wij krijgen dat allemaal aangereikt door het college die uitvoerend is... en wij moeten dan beleid maken. Het CDA heeft daar gewoon tegen gestemd. Want ik ga geen drie ton uitgeven voor iets wat we zelf fout hebben gedaan... Maar belangrijker is, belangrijker is van hoe kom je tot veel minder regelgeving? Als je ziet wat voor regelgeving er uh, nodig is uh, om, om, om dingen te regelen met elkaar. Uh, dus, dus, uh, voor, een leuk voorbeeld is, uh, er staan twee uh, kaasboeren op de markt, of uh, slagers. Nou, de ene mag dan dit niet en de andere... Dan de... En dan krijgt, krijgt, gaan ze brieven sturen van het huis. En dat, dat kost dan gewoon een ambtenaar een week tijd om eens zo'n probleempje aan te pakken. En daar moet je helemaal niet mee bezig willen zijn. Dus veel minder regels op papier. Gewoon veel meer vrijheid in, in zaken. Maar, maar wel in de gaten houden hoe het loopt. Ja. Maar dit kost gewoon veel te veel tijd en energie. Dus ook zo 6, 7, 8 ambtenaren die met dingen bezig zijn. En wij maar roepen handhaven, handhaven. Maar wat... wat... Ze, niemand weet de regelgeving meer. Ze moet eerst een boek lezen voordat ze kunnen gaan handhaven. Nou, dat is dus fout. Neem ik nog even één vraag over dat verhaal van die uh, rotonde. Neemt het college dan de mensen serieus? Uh, is mijn vraag nu. Want als ik dat zo behoor... Bewoners komen met ja, en, eventuele oplossingen ja, en er wordt niks gedaan. Neem ik serieus. kijk. Dat huis... Uh, de, als je de helft van je tuin afhaalt zo, op die manier... En nou, ik vind het belachelijk. Moeten ze echt bij mij niet doen. Als, als het dat gemeente dat bij mij had zou doen. Hè? Ja? Dan zou ik met een windbux in mijn tuin gaan staan. En ik zou vechten ervoor. Ja? Want dat kan toch niet zomaar. En het wordt hier maar geslikt. Terwijl de alternatieven, terwijl de alternatieven zijn. Is dan en er wordt gewoon niet overlegd. Wat he? is er dan alternatief? Er was een alternatief. Die, die getonnen kan makkelijk naar, naar links of naar rechts gelegd worden. En anders aangelegd worden. Zijn overal oplossingen voor te vinden. Maar dat is gewoon niet goed overlegd. Men denkt, we regelen het wel. En het, de raad is voorgehouden. En als het niet lukt, dan gaan we zelfs met uh, lichtinstallatiewerken. Zelfs in een, in een voorstel. Maar men vergeet schijnbaar dat dat allemaal loopt of zo. En uh, in de waan van de dag met andere dingen bezig zijn. Wordt het vergeten. En nu wordt dat zo besloten. Ja. Ja, ik, dat, ik vind dat dat echt niet kan. Ik e vind dat echt onfatsoenlijk uh, beleid. En nu, als jullie er gaan zitten? Ja? Want dat wil ik ook weten. Dan, nou ja, dan, ik, ik zou zo'n andere retonde neerleggen nog. Want ja? dat, is, dat is toch alles spaghetti? Dat is makkelijk ma gezicht dan nee, gedaan. Dat is gewoon te doen. Ja? Dat is gewoon te doen. Okay. Wat, wat is er nou voor een probleem om die retonde anders aan te leggen? Dat is makkelijk op te lossen. Ik hou je eraan. Als, uh, als je straks uh, wethouder uh, bent. Ja, je kan daar breed drie ton uitgeven aan zijn die retonde extra, okay. als dat je drie ton gebruikt om een halve tuin eraf te halen. Met alle gevolgen van dien. Ja. Nou, we zijn door de stellingen heen. Ja, we zijn door de stellingen heen. Maar dan... we hebben nog een andere vraag. Ja. Ik, ja. Zullen we de, eerst die tweede even doen? Ja, is goed. De, uh, dan heb ik even een vraag: een dure jachthaven of de gratis regenton van Wilfred Tatus? Wat wil je? Wat wil jij? Wil je ook als butenredener in die regenton zitten? Of? De, ja, het, carnaval is net geweest, maar goed. Uh, wat... Nou, Buutrekener, uh, daar, daar voel ik niet zoveel voor, nee. Uh, jachthaven, ik weet het niet. Het, uh, ik vind het nog... Uh, uh, jezelf uh, denk ik, ik weet niet of dat goed te realiseren is. Het zou wel een leuke trekker voor Zandvoort zijn. In die ontwikkeling van de van het circuitgebied, laten we het maar zo stellen, mm, ter mm, hoogte mm, daarvan, mm. om daar een heel sportgebied te maken. Ik zou eerder en zeggen, waarom, waarom leg je geen drijvende zei, uh, stijgers neer in de zomer bij uh, de waterclub? Ja, de, ja bijvoorbeeld. Dat, dat, maar als je, dan, als je dan kijkt hoe dat, hoe dat in elkaar hangt, ja. hè, wat er dan nodig is, het is niet decreet jachthaven, maar die moet betaald worden door woningen die daar dan ingericht worden en dat zie ik niet zitten. Als je daar voor die Christen allemaal woningen gaat krijgen... ...om dat te betalen dat er een haven wordt ontwikkeld... ...zeg ik nou nee. Dat, dat is dan, je hebt het niet alleen over gehad. Dat is haven, toch die een gratis heel... regenton van Wilfried dan. Dat wordt er toch die regenton, ja. ja? ja maar het, het, vreemde, het bizarre in dit verhaal is dan weer... ...even over hoe dan hier wordt gehandeld. We hebben een uh, de structuurvisie wordt eerst heel zwaar ingezet op een sportpool. Die wordt eruit geschreven en dan gaan we een jachthaven ontwikkelen. En dan moet nota bene een oppositiepartij met een motie komen om die sportpool er weer in te krijgen. Terwijl het college dat dan laat liggen. Want dat schuiven we door naar 2017. Nu staat hij er weer in. Die jachthaven is gewoon een onzin verhaal van Zalmvoort. Maar er zijn wel andere dingen die interessant zijn. De jachthaven ligt gewoon bij Amuiden. Je gaat niet daarnaast een jachthaven leggen. Wat ja, wij is moeten voor. doen, wij moeten zorgen. Die jachthaven is voor wat er ligt? Ja? Er ligt al, alleen maar Amsterdamse ja, Oké, okay. <laughs> Ja, ja. Maar waar wij voor moeten zorgen is dat in, in relatie tot met sport. Dat we iets inderdaad... En daarom die tonnen van Tatis zijn wel goed. Maar dan moeten we inderdaad dreigende vlokken. tonnen van dat, Tatus. De tonnen van Tatis. Ja, die ja. geeft ook tonnen uit. Er zijn nog andere tonnen. Hè. Maar die kunnen we gebruiken om daar iets te maken. Zodat we met, met meer met uh, watersport in combinatie in de zomer iets kunnen doen. Ja. En, en, en dan krijg je ook een soort van stijgen en dat soort dingen. Dat zie ik wel zitten. En dan in combinatie met die sport... Met een regenton erbij. Met, met, met, nou, daar kun je die regenton ervoor gebruiken. <laughs> of zo, maar... Uh, en op zich, de, de, de regentol van Taat is, ach, dit is wel aardig. Maar... Ja. Oh, dan nog... Misschien gaan de herten er dan uit <laughs> drie. Ja. Ja. Goed, nog even één ding. Goed luisteren naar inwoners is een taak van de gemeente. Karel, wat is daar uh, jouw antwoord op? Ja. Duidelijk. Ja, tuurlijk. Goed luisteren. Met andere woorden, dat heeft ook met participatie te maken. Het uh, kost altijd, hè? Ja, maar ik denk dat dat goed is. Dat je samen bestuurt. Weet waar, wat, wat, wat er mogelijk is. En wat de mensen willen. En waar, waar een meerderheid is. He, wat het draagvlak voor is. En daarop richten. Ik, ik ben daar een groot voorstander van. Participatie heeft vele voorbeelden waar het helemaal misgegaan is voor mij is het grootste voorbeeld wat misgegaan is daarin de ontwikkeling van de gasthuisplein ja. er is gepraat met de mensen ja. Ja. en er is om het maar simpel te zeggen richt het klassiek in architect wilde het modern inrichten nou wat gebeurt er? niet wat de bewoners wilden en wat de ondernemers wilden moet dat ja. weer op de schop dan? dat zou weer op de schop, maar dat is eigenlijk al besloten maar dat is nog niet uitgevoerd maar ik struikel ook over de auto's het, nou ja, kijk, er ligt nog steeds een steenmassa. Ja. Uh, de verlichting is nog steeds modern. Oftewel, het is helemaal, helemaal modern ingericht. Ja. En dat past niet bij dat oude dorp. Goed, Gert-Jan? Dat luisteren. Ja, nee, ik denk dat de politiek goed moet luisteren naar de, naar de burgers. Maar de burgers moeten ook uh, zelf tijdig uh, reageren op zaken. Dus zelf zullen ze ook alerter moeten zijn en, en, en naar de burgers reageren. Het probleem bij de overheid is dat ze daar absoluut niet in staat zijn om die 16.000 klanten die ze hebben op een goede manier te woord te staan. Want er zijn. Op allerlei manieren, iedereen is daar een beetje met het verkoop van producten voor bezig. Ik denk dat dat in banen moet geleid worden. En dat er veel minder mensen, moet, personen moeten zijn bij de gemeente. En dat moeten mensen zijn die ook kunnen begrijpen wat iemand wil. Dus hetzelfde, als raadsleden als je vragen stelt, krijg je altijd andere antwoorden. Burgers vragen krijgen ze krijgen altijd andere antwoorden als dat ze verwachten als antwoord te krijgen. Nou, dan is er toch iets mis in de, de, de hele... Uh, raadsleden, raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers, ja, dus okay. die hebben dan, dan toch, naar mijn idee, uh, het recht om die vragen te kunnen ja, okay, stellen. Je dat altijd, geldt voor je zowel je jou als, het, als voor, voor Carlos ja, Simons. Ja, je krijgt nooit het goede antwoord. En dan krijgen de burgers ook. Die, ja, dan gaan ze naar het gemeentehuis. En dat is ook logisch, want er worden mensen die in de techniek zitten, worden gebruikt eigenlijk om te communiceren. Daar zijn ze niet voor. Dat is hetzelfde in mijn bedrijf als ik mensen die niet van de verkoop zijn... ...in een met klanten laat communiceren over allerlei dingen en die moeten dat oplossen. Dat lukt niet, daar heb je andere mensen voor nodig. En ik denk dat dat de overheid, ook de overheid, moet leren om andere mensen in te zetten... ...om oplossingsgericht bezig te zijn, oplossingsgericht bezig te zijn. Dat is veel belangrijker. Niet problemen creëren en nog eens zes vragen stellen. Of de, kijk, wij zijn zo slim en daarom hebben we het zo gedaan. Nee, iemand vraagt niet voor niks waarom het iets wil weten of iets anders. En niet die antwoorden geven die je zelf formuleert. Nee, de oplossing geven. Dat is belangrijk. Dat is uh, wat er gevraagd wordt van de overheid. Nog heel even kort, want ik zei het net al... Uh, um... De PVV uh, doet niet overal mee, maar ik heb uh, begrepen in het landelijk ochtendblad dat uh, lokale partijen daar wel eens wat uh, voordeel bij zou, zouden kunnen doen. Weet je er iets van? Uh, ik heb het onderzoek uh, gezien, ja. Het zou kunnen. Ja? Ik weet niet of dat zo is. Uh, waarom, waarom, bij, bij, bij, eigenlijk bij gratie waarvan uh, is er een PVV die steeds groter wordt. Ja. Dat is ontevredenheid. Ja? En uh, nu hebben we in Zandvoort 17 zetels en 8 partijen. Als we de som maken van 1, 2 en 3 uh, zetels, dan zal het heel moeilijk besturen worden. Maar de onzekerheid van mensen, de participatie niet serieus nemen, al dat soort dingen dat werkt mee. En dan zou ik zeggen ja, we moeten heel anders weer optreden zeker in de, de komende periode van 2010-2014. Dank jullie wel voor hier aan tafel te komen schuiven. Straks in de tweede uur gaan we verder.